ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. Voorzitter Sakkers van Transport en Logistiek Nederland... roept weggebruikers op voorzichtig te zijn. Volgens hem rijden veel weggebruikers te hard... zowel personenauto's als vrachtwagens. Daar ontstaan gevaarlijke situaties, zeker als het glad is, zoals nu... Zakkers heeft het hard en gevaarlijk rijden met de tijdsdruk te maken. Mensen willen op tijd komen op hun werk. Vrachtwagens moeten hun lading op tijd afleveren... omdat in winkelgebieden maar tot een bepaalde tijd mag worden gelost. Op de snelwegen is het door de gladheid extra druk. Op het hoogtepunt stond bijna 400 kilometer file. De meeste internetaanbieders maken de beloftes over downloadsnelheid niet waar. Alle grote ADSL-aanbieders halen met moeite de helft van de beloofde snelheid... zegt de Consumentenbond... Volgens de bond doen de kabelbedrijven het een stuk beter. Zo haalt Ziggo 80% van de beloofde downloadsnelheid en UPC 62%. Als je de werkelijke downloadsnelheid afzet tegen de prijs... zijn Access for All en KPN ronduit duur, terwijl UPC het goedkoopst is, zegt de bond. In het onderzoek van de Consumentenbond geven klanten van de tien grootste internetaanbieders... ook een cijfer voor de kwaliteit van de verbinding, het aantal storingen en de service. Premier Balkenende, de vicepremiers Bos en Rauwvoet en de ministers Koenders van Middelkoop en Verhagen proberen vandaag weer een compromis te vinden over de toekomst van de missie in Afghanistan. Het kabinet hoopt een besluit te nemen voor de Afghanistan-conferentie die eind deze maand in Londen wordt gehouden. Maar het is de vraag of dat lukt. De PvdA, de ChristenUnie en de ministers Bos en Koenders willen dat de missie in Uruzgan dit jaar wordt beëindigd. Het CDA, de ministers Verhagen en van Middelkoop willen ingaan op het Amerikaanse verzoek om te blijven. Ze denken aan een kleinere missie in Oeroesgan of een andere provincie. Een van de andere mogelijkheden is dat een beperkt aantal Nederlandse militairen het Afghaanse leger of de Afghaanse politie gaat trainen. Het weer vooral langs de kust sneeuwbuien, vooral het zuidoosten kans op zon, middagtemperatuur rond het vriespunt. Dit was het NOS.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op tv, TV. radio en internet. ZFM. Met nu de herhaling van Zondag in Kernemarland. Meer informatie vindt u op swingstation.nl en villawesten.nl. Of bel 023 545 1950. Het is die tijd van het jaar. Gezelligheid, lichtjes in de straat, kramen op het plein... En natuurlijk die heerlijke oliebollen van Evert Sipkema. Ze zijn er weer. Net zo lekker als vorig jaar. Maar dit jaar op het Frans Halsplein. Kijk voor aanbiedingen op abradio.nl Let op de naam. Evert Sipkema. Op het Frans Halsplein in Haarlem. De mooiste tijd van het jaar. He, he, he, he, he. Het is kerst op AB Radio. Het, is kerst. het geluid van Kennemerland Zuid. Via 89.0 op de kabel en overal op 105.8 FM. Het is kerst op AB Radio. Daarvoor Michael Jackson en nu in zondag in Kennemland, En Zo meteen gaan we het hebben over de kerstversiering en dan gaan we een rondje doen met de brandweer. can tell what magic spells we'll be doing for? Big banana again And now the things are changing for the worse, see It's a crazy world we're living in And I just can't see that half of us immersed in sin It's all we have to give these pictures They have the virtue of insanity Now always you to Down, but we all have underground. And I'm going off that fucked ground And I figure what a mess we're in Hard to know when to begin If I could slip the secret time of earth the man has made And now every mother can't choose the color I'm a child, that's not nature's way Well that's what they said yesterday There's nothing left to do my brain I think it's time to find a new religion, oh, it's so insane, to fit this as another stream. there's something in this future that we have to be told, future made out of virtual insanity, now always seem to, because this love we have for you, But we all live on the ground. Oh, now there is no sound. If we all live on the ground, it's now a virtual insanity. Forget your virtual reality. Oh, there's nothing so bad. That's so bad. Nothing Naar zondag in Kennemerland en Jorde Jamie Cullum. En uh, toch wel lekker zo die uh, winterse muziek zo op de zondagmiddag. En winters is het ook, het is uh, winters wit buiten. En uh, wil je wat leuke foto's zien uit de regio? Dan kun je bij ons op de website kijken. Dat is www.abradio.nl Fotografen zijn vanmiddag op pad geweest... om een uh, leuke reportage te maken van het winterse weer. Dat is gelukt en die foto's die kun je zien op onze internetsite. En dat is abradio.nl gisteren waren de medewerkers van AB Radio ook te gast in het circus. Circus Herman Rens, de hele dag werd er live radio gemaakt vanuit het circus. En ook die foto's kan je vinden op de internetsite abradio.nl. Natuurlijk ook nog veel meer nieuws. En meer Zandvoorts nieuws is ook te vinden op www.zfmzandvoort.net. En zometeen gaan we het hebben over de brandveiligheid. Zondag in Kennenland op deze winterse zondagmiddag. Het is een paar dagen voor kerst en dan ja, wordt het ook weer tijd voor kerstversieringen in de cafés. En um, ja, allemaal nog vers in ons geheugen het incident in Volendam waarbij uh, ja, een vol café in brand vloog. Um, daarna is de kerstversiering in cafés behoorlijk aangescherpt. En die van Roosenaal, verslaggever van ZFM Zandvoort, ging voor ons een pad. Om eens te kijken van, um, hoe dat nou precies zit met die versieringen en wat de regels daarom zijn. Ze ging op, zoek, op bezoek bij de brandweer in Zandvoort. Jeroen, jij bent uh, officier proactie preventie. Wat houdt jouw functie precies in? Ik ben uh, verantwoordelijk voor de brandveiligheid uh, in de gemeente Zandvoort. Ja, brandveiligheid is natuurlijk een heel breed uh, begrip. Uh, er valt uh, controles onder, advieswerk en allerlei andere zaken met betrekking op uh, brandveiligheid. Ben je vrijwilliger of beroeps? Ik ben een dagdienstmedewerker. Het is eigenlijk gedeeltelijk uh, beroeps. Uh, beroeps onder de brandweer en wil zeggen eigenlijk een 24 uur uh, post. Uh, nou dat hebben wij hier niet. We hebben hier een uh, dagdienst en uh, s'avonds een vrijwillige post. Um, dus eigenlijk heb ik een soort uh, combifunctie. Ik ben uh, overdag uh, ben ik beroeps, maar s'avonds ben ik geen vrijwilliger, want ik kom zelf niet uit Zandvoort. Ik kan me voorstellen trouwens, uh, jullie werken al tien uur per dag, dus dan is het wel heel erg veel. Ja, we beginnen hier om 7 uur ochtends tot 5 uh, uur. En al andere uren worden gedekt door vrijwilligers in Zandvoort. Dat is wel stoer zeg, niet geloof. geloven. Dus de avonddiensten, tot hoe laat lopen die? Uh, de avonddiensten loopt de hele nacht door tot zeven uur ochtends. En we hebben ongeveer uh, 45 vrijwilligers in deze gemeente die uh, de dekking moet zorgen. Die zitten s'avonds niet hier, die liggen gewoon thuis in hun bed tot de piepen afgaat en dan is het rennen. Ja, ja we hebben twee posten, een postcentrum en een post uh, noord. En uh, we hebben twee ploegen. En uh, inderdaad, op het moment dat de piepen gaat, dan uh, moeten ze binnen acht minuten ter plaatse zijn. Dus dat is uh, inderdaad rennen. Sinds 1 juli 2008 zijn jullie niet meer werkzaam bij de gemeente Zandvoort... maar voor binnenlandse zaken. En zijn jullie verdeeld in 25 regio's in Zuid-Kennemerland. Nou kwam ik het uh, woordje VRK tegen. Wat is dat, Jeroen? De VRK betekent Veiligheidsregio Kennemerland. Uh, wat houdt dat in? Het is een uh, samenbreng van alle brandweerkorpsen... en uh, GGD en ambulances En dat is onder één paraplu uh, gebonden. En uh, dat zijn alle elf, elf gemeentes van de gemeente... Jeroen, vanuit de veiligheidsregio Kennemerland... zijn er nieuwe richtlijnen voor veilig versieren. En met de feestdagen voor de deur is dat een zeer goede zaak. Wat kun jij daarover vertellen? Nou, veilige versiering is eigenlijk iets heel belangrijks voor de brandweer. Waarom? Omdat versiering een behoorlijke bijdrage levert aan de brandvoorplanting in geval van brand. Nou, een heel goed voorbeeld is de brand bij Volendam. Dat is bij iedereen bekend. Daar waren kerstbomen opgehangen aan het plafond. Waardoor binnen enkele seconden eigenlijk de hele ruimte in de brand staat. Nou, naar aanleiding daarvan is er heel veel nagedacht over brandveilig versieren. En er is inmiddels heel veel volders in de regio uh, verspreid. Jeroen, waar moet feestversiering aan voldoen? Uh, nou, feestversiering is een uh, sowieso een heel algemeen begrip. Uh, feestversiering kunnen we ballonnen onder verstaan, uh, vlaggetjes, uh, bij een verjaardag. Uh, maar feestversiering in deze tijd zijn eigenlijk de kerstbomen. Hè? En de kerstbomen is eigenlijk en blijft brandgevaarlijk. Nou, die ervaring hebben we meegemaakt in Volendam. Iedereen bekend. En uh, daar zijn nu richtlijnen over geschreven... waar feestversiering aan moet voldoen. Nou, waar moet het aan voldoen? Uh, echte kerstbomen, uh, die zijn eigenlijk heel brandgevaarlijk. Nou, iedereen heeft thuis uh, zijn kerstbomen in uh, de huiskamers staan, heel gezellig. Maar men weet ook, uh, naarmate de weken verstrijken, uh, worden de kerstbomen droog, uh, de naalden vallen uit. Nou, op zo'n moment is de kerstboom echt een, een brandgevaarlijk object. Op het moment dat de brand erin slaat, is het binnen 30 seconden één grote vuurbal in de woning, nou, met de gevolgen van dien. Nou, wat kan men daartegen doen? Uh, een kerstboom nemen met een kluit. Veel water geven. En mocht het toch nog gebeuren dat de kerstboom uh, erg droog wordt... halen hem uit huis. Of zorgen ervoor dat er geen brandgevaarlijke spullen in de buurt staan. Uh, Zo bijvoorbeeld kaarsen. Dat soort dingen. Een open haard waar vonkjes af kunnen springen. Uh, lampjes die heet worden. Dat zijn allemaal risicovolle objecten. Nou, bij bedrijven en instellingen zijn eigenlijk echte bomen helemaal een gevaarlijk iets. Daar verblijven veel mensen. Die mensen kunnen geen invloed hebben op de brandveiligheid. En uh, daar zijn de bedrijven zelf verantwoordelijk voor. Uh, nou, wat uh, kunnen ze wel doen? Ze kunnen bijvoorbeeld kunstbomen nemen. Kunstbomen zijn tegenwoordig hartstikke mooi en eh, brandvertragend. Nou, dat vind ik een, een hele mooie oplossing voor uh, de brandveiligheid. Maar aan de andere kant, dat heeft toch wat minder zweer dan een echte boom. Nou, wil men toch een echte boom, dan is er een oplossing om hem te impregneren. Er zijn uh, specialistische bureaus die dat kunnen, die geven u een certificaat. En daarmee bent u eigenlijk voor een bepaalde tijd... ...heeft u dan een brandveilige boom. U moet altijd in de gaten houden, mocht die heel erg droog worden... ...dan is uh, ja, zo'n product wat men op de, op de boom spuit niet meer afdoende. Dus hou dat sowieso in de gaten. Die bomen koop je geïmpregneerd en altijd. Mensen die spuit waar je bij staat, je hoeft niet een busje mee naar huis te nemen en hetzelfde te doen. Hoe werkt dat? Nou, impregneren kan men niet zelf. Uh, dat zijn specialistische bureaus... Uh, ze verkopen op de markt inderdaad van die spuitbussen om een boom brandvertraag om te maken. Maar mijn advies is niet gebruiken en ga naar een specialist. Waar vinden we die? Uh, we hebben daar een folder voor waar uh, meerdere bureaus in worden vermeld. En men kan contact opnemen met die bureaus voor nadere informatie. Jeroen, voor de luisteraars. Hoe herken je brandveilige versiering precies? Nou eigenlijk kan men dat niet herkennen. Uh, brandveilig brand, uh, versiering is eigenlijk uh, niet te zien. Het enige wat men kan doen is het uh, laten aantonen dat het geïmpregneerd is. Dat kan de verkopende partij doen. Die zal u een certificaat overhandigen dat die brandveilig is. Bij de versiering, dus als je het koopt... dan moet je of vragen aan de verkoper... of gaan zoeken van... Uh, ja, gelukkig, hij voldoet aan uh, de Nederlandse eisen. Ja, op het moment dat de leverancier... het niet kan aantonen dat het brandveilig is... Uh, dan zult u zelf actie moeten ondernemen... om het brandveilig te maken. Dan zult u een uh, specialist in moeten, moeten huren... om dit uh, te behandelen. Jeroen, de scholen, de horeca... en openbare instellingen... moeten zij veilige feestversiering hebben... Ja, dat moeten ze inderdaad. Uh, alle openbare gebouwen, uh, waaronder inderdaad horeca, scholen, moeten brandveilige versiering hebben. Uh, dat is geregeld in de wetgeving, uh, namelijk het gebruiksbesluit. Daar is een eis in omtrent de brandveiligheid voor uh, aankleding in uh, verblijfsruimte. Controleren jullie ook deze instellingen rond kerstmis en daarvoor al? Nou, vanwege de hele gedrukt uh, bij de brandweer uh, hebben we helaas geen tijd om alle bedrijven te controleren of, ze, of de versiering uh, voldoet. Uh, wat we wel natuurlijk doen is via communicatie onder andere de radio uh, uh, aan te tonen wat, uh, hoe gevaarlijk het is om uh, zomaar uh, kerststakken bijvoorbeeld te plaatsen aan het plafond. Dus uh, daar zijn wij mee bezig. Maar controleren helaas dit jaar niet. Dat is jammer inderdaad door gebrek aan personeel ja. begrijpelijk. Wat mogen jullie doen bij een locatie die de regels niet naleeft... omdat jullie dat horen, een gevaarlijke situatie en zo? Nou, op het moment dat we constateren dat we inderdaad een gevaarlijke situatie uh, hebben... dan uh, zijn we bevoegd om het uh, direct in te grijpen en het weg te laten halen. Ter plekke meteen zo van uh, nu doen of krijgen ze eerst een waarschuwing... en dan moet het na een tijd weg. Hoe werkt dat? Nou, op het moment dat het echt acuut gevaar is, uh, moeten ze het ook direct weghalen. Want op het moment dat wij weglopen en er gebeurt wat... dan zijn we toch mede verantwoordelijk. Jeroen, er zijn veel mensen die gaan met de feestdagen uit eten... naar een restaurant, naar een bar. Hoe weet je nou of je veilig bent daar met de versiering? Nou, ik denk dat uh, mensen heel goed om hen heen moeten kijken... van uh, wat de situatie is. Uh, belangrijk is, uh, zijn de vluchtwegen vrij... Uh, staat er bijvoorbeeld een kerstboom uh, dicht uh, bij de uitgang, zeker nooduitgang. Nou, mocht dat zo zijn, uh, dan kunt u wel de beheerder zeggen van, nou ja, dus kerstboom brandgevaarlijk dicht bij de uitgang, stel voor dat die in de brand gaat, hoe kom ik hier dan weg? Nou, dat zijn wel argumenten om te denken van, zit ik hier veilig? Nou, een ander belangrijk punt is het plafond. Uh, kijk goed omhoog. Uh, is het plafond helemaal versierd met uh, kersttakken? dan bent u niet veilig, over het algemeen. Uh, wat wel veilig is. Zijn bijvoorbeeld kunstbomen, kunsttakken, daar hoeft u zich geen zorgen over te maken. Nou, constateert, constateert u wel uh, kersttakken uh, en ze zijn heel beperkt opgangen, uh, bijvoorbeeld 1 uh, vierkante meter kersttakken. Uh, nou, bij bij een ruimte van 4x4 is niet zo heel spannend. Maar mocht het een behoorlijke hoeveelheid worden, nou, dan mag u daar zeker een opmerking over maken en dan kunt u zichzelf afvragen van moet ik hier wel willen eten. Vanwege dat ze te droog zijn, of ze hangen er waarschijnlijk al een tijdje, er wordt voor de kerstmis opgehangen, dus ze zijn vermoedelijk te droog en dan kan het eerder brand het breken. Uh, ja, bijvoorbeeld uh, tegenwoordig mag er gelukkig niet gerookt worden in de restaurants. Uh, dat scheelt. Maar het kan bijvoorbeeld zijn door een hittebron, uh, bijvoorbeeld een lamp, uh, dat een kerststak uh, wordt aangestraald en op een gegeven moment in de brand vliegt. En op het moment dat de kerststakken uh, dicht bij elkaar gesitueerd zijn, nou, dan uh, heb je een hele snelle brandvoorplanting die uh, niet te overzien is. Vandaar dat er wel regels zijn omtrent uh, afstanden van uh, kersttakken, kerststukjes, etc. Oké, okay, we hebben zo'n beetje de dingen gehoord waar je op letten moet. En ik zou dat zeker doen, uh, zelf ook. Uh, waar kunnen de mensen de juiste informatie vinden? Tegenwoordig is uh, internet een hele goede bron. Uh, www.brandweer.nl En dan kunt u zoeken naar folder 118. Maar mensen die geen internet hebben, ook bejaarde mensen en dergelijke... Hoe komen die aan de folders? Kunnen ze hier naartoe of sturen u ze desnoods op? Hoe werkt dat? Uh, nou de mensen kunnen altijd naar de lokale brandweer gaan om daar hun uh, informatie uh, te verschaffen. In Zandvoort hebben we ook informatie liggen, dus als mensen daar behoefte aan hebben zijn ze altijd welkom. Mm. Zondag in Kennemerland op AB Radio. Een uh, ZFM Zandvoort. Het is uh, bijna kwart voor vijf. En ik zei het al vanmiddag. Twee Haarnemse rappers die maken kans op een echt heus platencontract. En we gaan eens eventjes praten met Roddy Fox. Want jij bent een van de rappers, hè? Ja, dat klopt. En uh, wat, voor, uh, wat voor plaat heb jij gemaakt? Nou, een um, vriend, uh, vriend van me. Kas Plomp, El Kasser. Uh, wij samen hebben we and on stage gemaakt. En uh, dat je houdt gewoon in onze podiumervaring... En hoe wij natuurlijk op de stage bouncen. Ja, en dat is eigenlijk het verhaal achter we rocken on stage. Ja, want jullie zijn uh, jonge rappers, oud zijn jullie? Um, ik ben 16 en Cas is 15. Nou, een platencontract op die leeftijd is niet verkeerd, hè? Nee, dat is zeker niet verkeerd. Nou, we gaan er ook volop in natuurlijk. Wat, wat voor wedstrijd is het precies? Sorry? Wat voor wedstrijd is het precies waar jullie aan meedoen? Uh, met... Het is het Radio 538 Demo duel. Kijk, en uh, hoe, ver ben je, hoe, hoe ver zijn jullie nu gekomen? We staan nu in de finale. En uh, we hebben um, de halve finale vorige week hebben we gewonnen. En uh, woensdag hebben we de kwartfinale gewonnen. Kijk, en hoe kunnen jullie nou precies winnen? Wat, wat, wat moeten jullie daar precies voor doen? Um, 9 januari in de P60 in Amstelveen, dat is een poppodium, is de finale. Nou, en als mensen gewoon dan tussen de tijd van 8 à 9 uur de radio aanzetten... ...dan horen ze dus de live optredens en dan horen ze ons voorbij komen. En dan moeten zoveel mens, mensen gewoon mogelijk stemmen. Kijk, en dan krijg je een, een platencontract als je wint. Wat houdt dat nou precies in, een platencontract? Um, een platencontract houdt in, dat is bij 8 Ball Music. En dat is uh, ook uh, het uh, plaatontract waar Alan Clark zich bevindt. En als we, dat, als we dat winnen, ja, dan gaan we gewoon onze eigen album uitbrengen. Uh, zoveel mogelijk marketing en ja, noem dat allemaal maar op. Gewoon, dan gaan we gewoon naar boven, zeg maar, naar de top. Ja, wat ook groot is nou die kans dat jullie winnen? Want wie zijn de concurrenten? Ja, er is dus, dus wel een aardige concurrentie. Want uh, er zijn drie categorieën die meedoen. Pop, dance en urban. Wij bevallen dan onder de categorie urban. Ja, en ik denk dat het best wel lastig wordt. Want we, hebben ongeveer, we zijn met z'n twaalf dus in de finale, vier per categorie. Ja, en het is best wel lastig, hoor, want het zijn goede, goede concurrenten. Ja, nou zit je natuurlijk ook nog met uh, de studie. Hoe ga je dat doen als je straks uh, wint en plaat een contract? Ja, ik probeer gewoon zo goed mogelijk uh, de studie af te maken. Natuurlijk, en dat uh, doet KAS ook. En ja, dan, dan moeten we maar even kijken hoe we dat natuurlijk... Er we moeten afspraken gemaakt worden, want we kunnen onze school natuurlijk niet... Uh, uh, verslappen door, door onze muziekcarrière. Dus ja, dat wordt een lastige optie als we, als we dat winnen. Maar ja, laten we eerst maar eerst winnen. Ja, had je verwacht dat je zover zou komen? Nee, zeker niet. We hadden verwacht, en toen we tenminste woensdag, toen we dus in de kwartfinale zaten, hadden we wel verwacht dat we de halve finale zouden halen. Maar in de finale komen, dat hadden we echt nooit verwacht, want de concurrentie was daar al heel sterk. Nou natuurlijk, uh, Ja, de plaat waar het allemaal draait, rokken ons steeds. Waar gaat het nou precies over? Nou, ja, Rock On Stage is gewoon een, echt een, een superplaat, want het gaat over uh, dat we dus eigenlijk onze ervaring op het podium, hoe wij daar zijn, hoe wij daar rocken, zeg maar, hoe wij daar op bouncen, zodat mensen allemaal kunnen zien, zo, die zetten gewoon een vette show neer. En daar is het hele nummer ook eigenlijk uh, omheen gebouwd. En het is gewoon een heel pakkend nummer, want ik durf te wedden dat als je dat liedje luistert, dat het refreintje in je hoofd blijft hangen. Nou, dat gaan we zeker doen. 9 januari staan jullie dus in de finale in P60 in Amstelveen. Ja, yep, dat nou, klopt. Laten we gaan luisteren naar de plaats van... Uh, ja, je mag hem zelf aankondigen. Oké, okay, dit is Ciro en Alcassen met Barokken On Stage. <middels> Jullie kunnen niet tippen aan wat wij doen Tippen aan wat wij doen Ja waarom ben dan stage boys Jullie kunnen niet tippen aan wat wij doen Tippen aan wat wij doen, ja, boys, wat wij doen, wat wij doen. Ik hoop steeds dat je weet niet alleen voor de feest Succes verzekerd is oké okay. Maar erom mijn tracks, om erom mijn F, om erom mijn fat, om erom mijn ook Alles wat ik graag, want ik ben van vandaag Hou mijn erbij en ik geef geen vond Ben een rapper, je weet zelf ook dat de Ze zijn weer bezig gemaakt in een feestje Alles is gek, maar het kan nog een hot ik ben een lirikaal rijmende, echt een barokker Dit op niveau, maar het kan nog een hoger Fotocamera, interview, rode loper De top is het doel, ik zet nu koers Mensen haten, want zijn we jaloers En wat wij doen, en wat ze spitten Want ze weten zelf ook dat ze niet kunnen tippen Ja, we hebben nog steeds boys Jullie kunnen niet tippen naar wat wij doen Tippen naar wat wij doen ja we hebben nog steeds boys, jullie kunnen niet tippen naar wat wij doen, tippen naar wat wij doen. Oh, uh, is de show al begonnen? Oh, uh, moet ik om nu rokken? Oké, okay. maar staat mijn mic wel aan? Dus ik moet rocken Maar waar is mijn gitaar? Zonder een gitaar Maar ik rock om zo Aangenaam, mensen noemen mij de CRO Je kan niet tippen aan deze ellende Je zegt je maakt kus Maar ik vind het eerder bende Ben aan de macht Als een dictator Veel te ver. Dus die rappers zeg ik laat dus Winning broodjes En ik kom hard tot ze zeggen jij ja, de hebben Vandaag ben ik hard rock. Dus moet ik het brengen En die rappers En wij zeggen Dat rappers die rappen in altijd geen swagger meer hebben En ja, ben de best rapper ever Die gekke taggen komt brengen Met zin en kompletten Laat me even denken So fun. Nee, je kan niet dippen naar de beste Nee, je kan niet dippen naar de beste Ja, we doen nog steeds, boys Jullie kunnen niet dippen naar wat wij doen radio en CFM's antwoord op de zondagmiddag. Het is zeven minuten voor vijf, dus dat betekent... dat het programma Zondag in Kennemerland tegen zijn einde loopt. Voor wat betreft deze week, volgende week... is er geen Zondag in Kennemerland, maar vanaf het nieuwjaar... zijn we er natuurlijk gewoon weer helemaal bij. Jaap Koper, Lena van der Haak... en natuurlijk ook Roderick de Veen ondergetekende... die maakt het programma het afgelopen jaar met veel plezier. En graag tot de volgende keer... en geniet nog eventjes van deze fijne zondag.